CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met. met nu in Zandvoortse Zaken. Dat is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 Nee, het is heel hard. Heel ja, zware opleidingen. He? Ja, maar er zijn er wel meer. Die, er is nu een docent bij het, het constructeur. Zij ja. uh, ze was ook vroeger bij mij. En ze is, is nu docent van het constructeur. Die is ja. ook die balletopleiding gaan doen. Maar zij heeft het ja. wel. En er zijn er ook twee die uh, van, uh, uh, bij uh, Lucia Martens auditie uh, hebben gedaan. Ja. En uh, die gaan in de vooropleiding uh, Show, dance, musical. Ja. Volgend jaar. Dus dat is uh, uh, Heaven en uh, Robin. Ja, wat leuk. Dus ja. je ziet ze helemaal ontwikkelen. Dat ja. lijkt me wel heel erg mooi te zien. Hè? Ja, ja. Ah, maar Er zijn er zoveel ja. uh, eigenlijk die in ja. onze school zulke leuke dingen doen. Ja, dat ik denk van, oh ja, ze zijn toch uit onze dansschool. Want dansen oh, ja. is toch wel iets voor. Het brengt toch een personality met je mee. Ja. Dus je hebt meer zelfvertrouwen, krijg Zeker. Ja. je. Ja, toch? Als je oh. een mooie houding hebt je komt al ja. met een mooie houding binnen, dan oh. heb je de helft al gewonnen. Ja, dat is heel ja, Dus dat is, dat, het is dat is voor iedereen eigenlijk. Precies. Om dat te doen. Zo bedoel ja, je het, hè? Ja, ja, het is voor iedereen uh, goed om te doen. En je ziet elk kind dat je binnenkrijgt waarschijnlijk uh, goeie. ontwikkelen. Goeie. En dat is ook juist zo fijn met een uitvoering. Om de twee jaar zie je meer dan elk jaar. Ja, nou inderdaad. Ja, Dus dan denk ik, oh, mijn kind dan al zo ja, ver. Of een moeder zegt, goh, kan durft mijn kind dat? Ja. Ja, ja dat ja. durft ze. Weet het je is zo. Mooi, hè? Dat is ja, het mooiste wat er is.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 Ja. Dat zijn uh, um, ook leuk vinden. Uh, Op scholen ben ik gevraagd om les te geven. En oh, ja. het zijn ja. mijn kinderen ook coachen en dat soort dingen. Vind ik heel ja. erg leuk om te doen. En uh, ik heb ook uh, met films, figureren heb ik ook gedaan. Okay. Maar bij, de laatste, ja. bij de eerste film was kom, Komt een vrouw bij de dokter. Oké, oh, nou. Ja, heel. en nu bij ja. deze nieuwe film, Loft. <laughs>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 Zit ik altijd met mijn man op de bank en films kijken? Ja. Mijn man is ook een liefhebber van films. En ik vind ja, dat is het ook wel mooi. heerlijk. Dat ziet hij ook nog eens naast alle optreden. Precies, deze. De laatste tijd heeft hij mij helemaal niet gezien. Maar ja. goed, ah, dat, dat mag best na 30 jaar. Dus <coughs> leuker is. je hebt ook wat meer tijd voor je man. Ja, ja. Nou, maar ja, goed. Ik horen. denk niet dat hij me elke dag omheen zou willen hebben gelopen. Want hij is zo gewend dat ik er niet ben. En ja. dan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 zitten uh -huh. maken altijd een choreografie voor die scholen oh zo werkt het ook Of ze winnen, ze winnen altijd ja. of ze vragen hun altijd ja. altijd, dus dat, dat vind ik ja. heel leuk ja. ja, dus die ontwikkeling loopt toch uh -huh. verder uh -huh. ja. nou dat is wel mooi om te horen ja. dus dat is heel gaaf ja. maar zij staan nu op mij ja, te wachten en het, moeten ik, ik een dansje ja, als uh, we haar studeren nou leuk Plein om te weten, heel hartelijk dank voor het interview ik en hoop dat je succes. Je het goed je dankjewel graag een andere keer, ja, dankjewel something flavor Aventura Hello? Shh Solo escucha Son las cinco de la mañana y...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 I did have good days. I think I did have good days. And why can't you just hold me? And I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 Ze kunnen het toch niet zien, dus het maakt niet uit hoe het leed zo gaan. Maar het zag er heel erg mooi uit. Nou, ik wens je heel veel succes Dankjewel. met de generale repetitie en ook met de opvoering. Wanneer is die ook weer? Heel snel, uh, zaterdag. Hè? Oh, dan al. Nou, heel veel plezier. Nou, heel erg bedankt. Ja hoor. Dag. Dag.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 We'll come in. And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 Luister naar de stemmen wie aan de eind opgaan in het water van We Ik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 De politie verdenkt de pleegmoeder en haar zoon van betrokkenheid bij de verdwijning van het meisje. In 1992 ging de politie nog uit van vermissing. Het Amerikaanse leger heeft een militair gearresteerd voor het lekken van een geheime video. Daarop is te zien hoe in 2007 in Bagdad een Amerikaanse Apache-helikopter het vuur opent op een groep Iraakse burgers en journalisten. Er vielen twaalf doden. De video kwam begin april naar buiten via de klokkenluidersite Wikileaks. De man die nu is opgepakt, werkte als informatieanalist op een militaire basis in de buurt van Bagdad. Bij de politie heeft zich de derde verdachte gemeld van een ernstige mishandeling van een conducteur in Meersen. De drie kregen donderdag ruzie met de conducteur over een treinkaartje en hield daar een gebroken enkel aan over. De twee andere verdachten konden donderdag met hulp van een getuige worden opgepakt. Philip Remark wordt met ingang van volgende maand de nieuwe hoofdredacteur van de Volkskrant. Hij volgt Pieter Broertjes op. Remark schrijft sinds 1996 voor de krant. Hij was onder meer buitenlandredacteur, politiek redacteur en correspondent in Berlijn. Volgens de sollicitatiecommissie is hij een inspirerende en stimulerende aanvoerder van de redactie. Het Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde kinderboek gaat dit jaar naar de boomhut. Het bekroonde boek is gemaakt door Ronald Tolman en zijn dochter Marije. Het gaat over een ijsbeer en een bruine beer die in een boomhut klimmen. De winnaar van de gouden griffel voor het beste kinderboek wordt begin oktober bekend gemaakt tijdens de kinderboekenweek. Het weer. Vanavond opklaringen en vannacht kans op een mistbank. Morgen wordt het zo'n 20 graden, maar vanuit het zuidwesten trekken er fikse buien over.